Sven Kokkelman. Preliminaire verweren. Een etentje dat een diner is geworden. Een rechtszaak die mogelijk opnieuw moet worden gevoerd. De hervatting van het proces Wilders. De rechters komen binnen in Amsterdam. Jeroen de Jager en nog eens collega. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Laten we heel even meeluisteren naar die rechters. De voorzitter van de rechtbank, Marcel van Oosten. Meneer Wilders. U kent de regels van het spel. U hoeft geen antwoord te geven op vragen als ze gesteld zouden worden. Ik heb een lijst van aanwezigen aangeboden gekregen. Wat we vandaag gaan krijgen in uh, deze zitting is uh, de beslissing van de rechtbank op alle verzoeken die vorige week zijn gedaan door, uh, met name de verdediging, door Max uh, Bram, Bram Moskowits. Um, allerlei verzoeken, bijvoorbeeld voor het horen van extra getuigen en deskundigen. Um, hij heeft een hele lijst ingediend van ongeveer. Uh, Bijna twintig getuigen en deskundigen die die wil horen. Dat zijn rechtsdeskundigen, islaamdeskundigen, ervaringsdeskundigen. Um, de vraag is hoeveel van deze getuigen en deskundigen deze rechtbank zal toewijzen. Vorig jaar tijdens deel 1 van het proces waren dat er maar drie. Uh, ja, belangrijk vandaag is uh, om aan de hand van die beslissingen te zien hoeveel ruimte deze nieuwe rechtbank zal geven aan de verdediging. Dat kunnen we bijvoorbeeld ook een beetje gaan aflezen... aan het feit of uh, deze rechtbank bijvoorbeeld het hele proces... opnieuw uh, zal willen voeren. De verdediging wil dat heel graag. Het OM heeft daar geen behoefte aan. Die wil graag instappen uh, waar we gebleven waren. En een andere, andere beslissing uh, is een beslissing op de niet-ontvankelijkheid... van het Openbaar Ministerie. kan ook wel worden uitgesteld... Uh, maar ja, belangrijk is toch ja, of we bijvoorbeeld gaan zien maar... of Tom Schalke, rechter van het gerechtshof in Amsterdam, Dan nu over naar de gehoord zal gaan worden en de arabist Hans Jansen, die zou tijdens een etentje door die. Tom Schalken zijn beïnvloed en dat zou gevolgen kunnen hebben voor het proces. De rechter gaat nu die beslissing voorlezen. Dat zal ongeveer 45 minuten gaan duren. Het is een beslissing, geen vonnis. Dus na die beslissing mogen ook de verdediging en het openbaar ministerie nog reageren. Korte zitting zal het zijn vandaag. En dan zal ook duidelijk worden wanneer de inhoudelijke behandeling van het proces Wilders deel 2 zal gaan beginnen. Even luisteren nog.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 Oké, okay, hieruit valt al af te leiden dat het proces helemaal opnieuw gedaan zal worden. Dus de preliminaire verweren, zoals dat dan heet, de inleidende verweren mogen gehouden worden. En als dat zo is, dan betekent dat tegelijkertijd dat het proces helemaal opnieuw gevoerd zal worden. De rechter hoor ik niet meer. Ah, nu wel. Jeroen, kijken of hij nog iets uh, zegt over de mensen die dan mogelijkerwijs vandaag al meteen gehoord gaan worden. Of zit, gaat het zo snel weer dan niet? Nee, zo snel gaat dat niet. Die uh, getuigen en die deskundigen die zullen ofwel bij de rechtercommissaris gehoord gaan worden in de komende maanden. Dat is niet wat de verdediging wil. De verdediging wil deze getuigen en deskundigen allemaal in de openbaarheid horen tijdens de inhoudelijke behandeling van het proces. Ook daar zul je aan kunnen aflezen als de rechter nou beslist... dat ze in de inhoudelijke... De zitting gehoord zullen worden, dan krijgt de verdediging weer extra ruimte. Ja, het feit dat die uh, preliminaire verweren dus gehouden mogen worden... en de zaak dus helemaal van voren af aan overgedaan gaat worden... betekent dat ook dat Hans Janssen, de Arabist, en die schalken, die rechter... die diezelfde Arabist mogelijkerwijs zou hebben uh, trachten te beïnvloeden... tijdens een etentje dat inmiddels door de rechter een diner wordt genoemd... omdat er wijn op tafel stond. Mm -hmm. uh, dat die mensen ook gehoord zullen gaan worden door de mededeling van de rechter nee. zojuist? Nee, nee, nee. Dat is, die preliminaire verweren zijn verweren die gaan bijvoorbeeld over de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het horen van de getuigen en deskundigen Daar heeft de rechter op dit moment nog niets over gezegd. Dus dat, uh, daar moeten we nog even op wachten. Op het moment dat dat bekend wordt, dan uh, meld ik mij uh, absoluut opnieuw in de uitzending om die beslissing daarover uh, aan jullie mee te, delen, mee te delen. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Dankjewel. Blijf bij ons. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Gaan wij door met spitstroken, extra rijbanen... en niet te vergeten, 130 kilometer per uur op de snelweg. Het nieuwe kabinet presenteert zich als vriend van de automobilist. Toch ontkomt de overbelaste Nederlandse, het, het overbelaste Nederlandse wegennet... niet aan drastische verandering om te voorkomen dat we echt vast komen te staan. Ben Emmers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Transport, Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft. U heeft onder meer onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteit in Nederland, België en Duitsland. Wat is uw conclusie? Dat het in Nederland verschrikkelijk drukker op de weg is. Veel drukker dan in de buur bij onze buren. En hoe komt dat? Omdat we een te weinig rijstroken hebben. Dus er moet gewoon veel meer asfalt bij? Nou, dat is een mogelijkheid uh, om het probleem uh, op te lossen. Dus uh, wat je ziet in het buitenland is dat ze uh, in plaats twee keer drie, twee keer vier stroken, ze hebben gewoon veel meer stroken tot hun beschikking. Juist. Dus u bent eigenlijk wel blij met de huidige minister van Verkeer, uh, Schuldsverhagen die namelijk ongeveer hetzelfde zegt. Meer asfalt erbij. Nou, daar kan ik uh, me wel in vinden, ja. 130 kilometer per uur is dat ook een goed idee? Dat vind ik een hartstikke slecht idee. Hoezo? Schieten we niks meer op? Waarom niet? Uh, nou ja goed, er is een sommetje gemaakt voor uh, uh, wat je wint. Ik dacht op de afsluitdijk win je 80 seconden of zoiets. <laughs> nou moet je daar blij mee zijn, op die 30 kilometer. En het maakt dus, het leidt tot meer emissies, het maakt het verkeer onveiliger. Dus het heeft eigenlijk alleen maar negatieve effecten. Ja. Behalve, ja goed, uh, sommige mensen willen graag hard rijden. Ja. Goed, dus nou ja, voor die mensen is het dan kennelijk leuk. Ja. Um, dan even naar de maatregelen die het kabinet verder uh, voorstelt. Want u zegt ja, dat is eigenlijk dus niet echt een oplossing. Zeker niet die 130 km per uur. Behalve dan die extra uh, rijstroken. Wat zou er nog meer moeten gebeuren om die, dat enorme verkeersinfarct in Nederland dan uh, op te lossen? Nou, wat ik voorstel is dat wij uh, veel dynamischer gebruik kunnen maken van de capaciteit die we hebben. Als je nu kijkt naar ons wegennet, dan is dat uh, heel statisch. Uh, drie stroken de ene kant op, drie stroken de andere kant op. De hele dag, uh, de hele week, het hele jaar. Uh, maar als we kijken naar de, de verplaatsingspatronen, die fluctueren voortdurend. We hebben uh, te maken met allerlei... ...evenementen, irreguliere situaties, incidenten, et cetera. En dan moeten we eigenlijk de mogelijkheid hebben... ...om dat, die capaciteit die we hebben, flexibel in te zetten. Ja. En dat betekent gewoon dat bepaalde rijstroken... ...in andere richtingen ook breder zouden moeten kunnen worden. Dat uh, de inrichting van kruispunten dat die kan veranderen, et cetera. Nou, dat klinkt mij als een levensgevaarlijk plan in de oren. Als je dat niet Waarom? goed uh, monitort, als ja, je... dan moet je goed monitoren. Maar <laughs> ik was, uh, afgelopen oktober was ik in Seattle. Ja. Daar hebben ze twee keer drie stroken de ene kant op, uh, drie stroken de andere kant. En vier stroken die ze uh, zeg maar flexibel kunnen gebruiken. Ja, yes, dus dat is een, een oplossing. Verder wilt u dat de verkeersinformatie weer in handen komt van de overheid, de wegbeheerder dus. Hoezo? Nou, ik heb gezegd, ik wil graag dat de overheid ook de mogelijkheid heeft om verkeersinformatie te verstrekken. Want dat is heel erg belangrijk, want de overheid heeft inzicht in de beschikbaarheid van de capaciteit. En zeker bij incidenten bijvoorbeeld, is het belangrijk dat er heel snel informatie verstrekt wordt aan de weggebruiker. De overheid weet waar de terugvalopties zijn, etcetera. weet hoe lang het incident gaat duren. Dus ik zou zeggen, geef daar de overheid de mogelijkheid om informatie te verstrekken aan de weggebruiker. Ja. De weggebruiker moet centraal staan in deze. De kwaliteit die de weggebruiker bereikt aan verkeersinformatie, daar gaat het mee om. Die wil ik verbeteren en dat kan, dan, dat kan door onder andere ook de wegbeheerder... en ook de provinciale wegbeheerder de mogelijkheid te bieden om informatie te verstrekken. Maar toch niet alles wat de overheid doet is per definitie bezig, beter dan marktpartijen? Ja, niet alles. Maar uh, we komen er inmiddels wel achter dat de overheid bepaalde dingen ook heel erg goed kan doen. Ja. Nou had u het net over die stroken die dan de ene keer uh, de, de, de, de ene kant op gaan en de andere keer de andere. Dat doet een beetje denken aan die carpoolstroken waarvan de rechter heeft gezegd: sorry jongens, dat doen we niet, want dat is rechtsongelijk. Ja, goed. Uh... Uh, wat ik zie in het buitenland is dat het wel kan. Dus uh, ik zou niet weten waarom het in Nederland niet kan. Omdat er zo'n uh, gelijkheid in de wereld. Ja, goed, oké. Okay. Dus uh, nou, wat er, wat er uh, in dit geval ja. wat wij voorstellen is bijvoorbeeld... dat er rijstroken gereserveerd worden voor carpoolers. Ja. Maar dat ook mensen die alleen in het voertuig zitten... er gebruik van moeten ma kunnen maken. Maar ja. die moeten er dan wel een beetje voor betalen. Ja? Ja. Dus het is een vorm van rekening rijden, En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. We hebben dus nu... Het kabinet heeft besloten voorlopig geen rekening rijden nee. op nationale schaal. Ja. Wat ik voorstel is, begin met experimenten, trajectgebonden. Mm. Ik heb dat ook in het buitenland gezien. Ja. Is zeer succesvol. Waarom doen we dat hier niet? Uh, hoe betalen we dat dan? Met een tolpoortje waar je doorheen moet? Zoals nee, in dat wordt Frankrijk allemaal elektronisch wordt dat, uh, afgewikkeld. Dus, dus je, je eigenlijk helemaal niks meer aan te doen. Gewoon, u heeft een kastje in de auto en dat ja, is het. Maar dat kastje was daar net het probleem. Ja, goed. Nou ja, ik uh, goed. Uh, ga eens naar het buitenland. Uh, krijg, kastjes zitten standaard in het voertuig. En u, u krijgt gewoon, als u de auto inlevert, krijgt u een rekening te presenteren. Ja, maar die kastjes waren toch peperduur? Het hele systeem was veel te, veel te duur. En het was veel te onzeker of het allemaal zou werken. Ja. En daarom heeft het kabinet gezegd: we doen het voorlopig even niet. Ja, nou, dat is een van de redenen. Maar ik denk ook: het probleem was dat men het nationaal wilde invoeren. Dat ja. is toch een, een, een, een forse exercitie. En hier kun je het gewoon trajectgebonden doen. Ja. En ik heb de indruk bij de projecten waar ik geweest ben dat dat helemaal niet zo'n geval geweldige inspanning is. Goed. Wat gebeurt er eigenlijk met het Wegennet als we helemaal niks doen? Nou, dan loopt het hopeloos vast. Op het moment dat de economie echt aantrekt, we zien nu al grote problemen, maar dan neemt de mobiliteit, neemt gewoon een narrator van de groei van de, van de economie neemt toe. Mm -hmm. Nou, u kunt uh, zelf voorspellen wat dat betekent. Goed. Nog één laatste vraag. Uh, wat doen we eigenlijk als er een uh, beurs is, uh, of uh, bij de IKEA de, de winkel ja. op zondag open is, of als er een popconcert is? Nou, dat is, dat is heel belangrijk dat u dat zegt. Wat wij nu zien is dat veel van die grootschalige evenementen... Ja. eigenlijk nauwelijks vergezeld zijn van een goed verkeersafwikkelingsplan. Ja. En mijn voorstel is, als je dit soort grootschalige evenementen... of die grote publiekstrekkers... is het heel erg belangrijk, dat, want die belasten een deel van het netwerk... gedurende een zekere tijd extra zwaar... dan moet ook een verkeersmanagementplan moet daar zijn... wat zeg maar dat verkeer een goede baan kan leiden. Dus zonder dat, verkeersmanagementplan geen popconcert?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 Binnen handbereik. Zodat Nederland een ambitieus en toonaangevend land blijft in Europa en in de wereld. Friesland, Groningen en Drenthe volledig voorzien van groene stroom. Politici waren er in de verkiezingscampagne razend enthousiast over. Weet u nog, Blue Energy had de toekomst. Energie uit een menging van zoet- en zoutwater. Gewonnen aan de afsluitdijk, volledig milieuvriendelijk en met dus een enorm potentieel. Harm van Attenveld ging naar Friesland voor de realiteit nu. Dit is zoet water en dat is zout water. Zoet en zout water mengt in natuur spontaan. Maar bij die menging komt een bepaalde veel de energie vrij. En die energie zien we normaal gesproken niet. Je zou hem kunnen meten en dan zou je meten dat de temperatuur van het water iets toeneemt. Maar je kunt de energie ook winnen waarmee je de elektriciteit van kunt maken. Die elektriciteit noemen ze Blue Energy. Made in Friesland. Simon Grasman werkt eraan voor RedStack. Dat is een spin-off bedrijf van het Leeuwardse Waterinstituut Wetsus. Hij laat me het principe van Blue Energy zien in een werkende mini-elektriciteitscentrale in de zoutfabriek van Harlingen. In de, dit apparaat zitten membranen, geteld 1200 membranen, opgestapeld op elkaar. En tussen de membranen zit een laagje zoetwater en vervolgens weer een laagje zoutwater. Door het verschil tussen zoet en zoutwater gaat het zout bewegen van het zoutwater naar het zoetwater toe. En uit de beweging van zoutwater naar zoetwater toe halen we energie. De duizenden membranen oogsten die energie. Tot nu toe dus in het klein, in de zoutfabriek. Het water wat we hier krijgen is tien keer zo zout als zeewater. Hoe groter het verschil tussen zoet en zout water, des te meer energie er gemaakt kan worden. Toch ligt de toekomst van Blue Energy niet alleen in de fabriek... maar vooral buiten, in de Hollandse Delta, waar zoet en zout water... In overvloed is. Ondanks dat de hoeveelheid energie die je per kubieke meter water hebt vrij klein is, kun je door de hoeveelheid kubieke meters water juist heel veel energie maken. Uh, ons perspectief voor de toekomst is uh, in eerste instantie een, uh, een grote energiestraal op Open Afstrijk. Uh, en dan praten we over de e stralen die 200 megawatt aan energie kan opwekken. En dat is gelijk aan de hoeveelheid energie die alle huishoudens in een drie provincie provincies samen verbruiken. On the horizon appears the promise of big blue energy power plants... ...at locations where fresh water and salt water mix in nature. For instance, on the Afsluitdijk, ...where fresh water from the IJsselmeer is discharged into the Waddensee. Hier uh, testen we inderdaad op water uit de fabriek. Op heel zout water. Uh, in laboratoren hebben we getest ook op zeewater en rivierwater. En dat zal op grotere schaal getest moeten worden. En daarvoor gaan we richting de Afsluitdijk, En op de Afsloutdijk moet er in proefinstallaties komen... Uh, die over vier, vijf jaar 50 kilowatt aan energie op gaat wekken. En dat is ongeveer een factor 20 groter dan wat hier staat. Ja, die proefcentrale die zal hier moeten komen. Dit is dijk, midden op de Afsluitdijk. De zon schijnt laag over het IJsselmeer. Aan de andere kant de Waddenzee. Als die proefcentrale straks klaar is, wat zien we hier dan? Als het klaar is, als de installatie staat, dan staan hier een, uh, tien ongeveer 10 ongeveer, Waar binnen al onze apparatuur uh, staat. De verblijfsruimtes zijn. De, de technologie uh, ontwikkeld wordt. Je hebt zoetwater uh, in overvloed. Je hebt zoutwater in overvloed aan beide zijden van de Afsterdijk. Uh, waarmee je dus ja, een, een, voor, voor een proeflocatie een ideale omstandigheid creëert. Installatie op de afsluitdijk bouwen kost 5 à 7 miljoen euro. De vergunningen zijn er al, nu nog het geld. Subsidie uit Den Haag is volgens Simon Grasman moeilijk te krijgen. De drie MKB-bedrijven die samen het bedrijfje Redstack oprichten... kunnen die benodigde miljoenen niet betalen. Potentiële geldschieters als Eneco Energie en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij er bovendien vorig jaar al af. Ik denk dat voor heel veel bedrijven de, de horizon voor, de, voor het terugverdienpunt te ver weg is. Uh, je hebt gewoon te lang voordat je hier wat aan gaat verdienen. Ja, de, de, de, je moet een, een lange arm hebben. En je moet erin geloven. Je moet er echt in geloven dat het haalbaar is. En uh, als het geloven niet is en je wilt alles met cijfers gaan onderbouwen... Ja, dan zijn de kun je het op 10 minuten berekenen rekenen. En op 5 minuten reken je het kapot en op 5 minuten reken je rijk. En dat is, dat is, ja, dan is het net, heb je het geloven in. denk je dat het haalbaar is. Als je kijkt naar de wat langere termijn, dan denk ik dat we hier echt heel veel van kunnen verwachten. Er zijn uh, de nodige politici, politici geweest die uh, inderdaad uh, ja, de, de interesse hadden voor deze technologie. Die er graag over geïnformeerd wouden worden. Wat heeft u daarna gemerkt van de belangstelling vanuit Den Haag? Uh, daarna is het vrij stil geworden. Maar waar ze vanuit de overheid heel erg bang voor zijn binnen Nederland, is uh, staatssteun. Het zou uiteindelijk vanuit Europa vingers getikt gaan worden van Goh, jullie subsidiëren of leren Of ja, eigenlijk geven staatssteun aan één ...enkel bedrijven om een thermogiet te ontwikkelen. En wat dat betreft kun je misschien iets meer leren van de Fransen. Die doen wat eerder en die zien wel achteraf wat er gebeurt. En wij zijn misschien te, nog te vaak het braafste jongetje van de klas in dit geval. Hoe zuur is het dat je hier moet schapen om wat centen bij elkaar te krijgen... ...terwijl iets verderop hier in het noorden de ene na de andere kolencentrale wordt gebouwd in de Eemshaven? Ja, dat contrast is wel eens groot. Absoluut. En dan vraag je wel eens af van... goh als je ook nagaat hoeveel subsidies zijn of hoeveel stimuleringsgeld er dan nou gaat richting, richting gascentrales of koolcentrales. Of hoeveel, hoeveel geld er vanuit de overheid naar heen gaat naar conventionele technologieën. en die door te ontwikkelen dan vraag ik me af waarom wij niet een kleine fractie daarvan kunnen benutten om, om een installatie zoals dit op, op afstand neer te zetten. Vrijdagen was dat van Harm van Attenveld en vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Het is twaalf minuten voor half elf. De rechter in Amsterdam is uitgesproken bij de hervatting van het proces tegen Geert Wilders. Jeroen de Jager, wat had hij verder nog te melden? Ja, een extreem korte zitting is het geweest, Sven. 13 minuten hebben we getimed. Uh, we hadden gerekend op drie kwartier, maar het is dus 13 minuten geworden. Eén uh, is de beslissing dat er opnieuw preliminaire verweren mogen worden gehouden. Dat zijn inleidende verweren. En daarmee zegt de rechter ook impliciet... het proces gaat helemaal over, van begin af aan. Dat is beslissing één. Dan heeft hij beslissingen genomen over de hele lijst uh, getuigen en deskundigen. Dat waren er ongeveer 18 uh, En die heeft hij allemaal afgewezen. Uh, want, zegt de rechtbank, uh, er zitten al heel veel uh, rapporten op schrift... van deze getuigen en deskundigen in het uh, dossier. Dus die kunnen wij gewoon lezen. En bovendien uh, doen er een aantal getuigen niet toe. Uh, daarvan kennen we de standpunten al wel. En ten derde zegt hij, uh, de verdediging heeft onvoldoende duidelijk gemaakt... Ten aanzien van een aantal deskundigen wat er gevraagd zou moeten worden. Dus die worden ook afgewezen, maar opmerkelijk. De getuigen Jansen en Schalken en ook Berchtes Hendricks, waar het etentje gehouden werd, het diner... die moeten wel op zitting verschijnen. Op zitting ook, in de openbaarheid gaan verklaren. Dat gebeurt dan ook maar alleen als de preliminaire verweren niet slagen. Want die pre preliminaire verweren die gaan over de niet-ontvankelijkheid... van het Openbaar Ministerie. Stel dat die zouden slagen, dan gaat het hele proces niet door. Dan komt er dus geen inhoudelijke behandeling. En dan hoeven die drie getuigen Janssen, Schalke en Hendricks... niet te verklaren. En de rechtbank die vatten het even allemaal heel kort samen. Luister maar. De verdediging mag opnieuw haar preliminaire weren... en andere weren voeren. Slagen deze, dan is deze procedure ten einde.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 Nou, dat is de beslissing geweest van, uh, van de rechtbank. Er is nu voor een uur uh, geschorst. Iedereen moet uh, in dat uur even de agenda gaan trekken. om te kijken uh, wanneer er verhinderdata zijn. Zoals dat dan heet, wanneer ze niet kunnen. En dan uh, zal over een uur nader bekeken worden. wanneer de inhoudelijke behandeling dus van het proces kan aanvangen. Dat zal omdat uh, al die getuigen zijn afgewezen... en er dus ook geen uh, getuigen bij de rechtercommissaris hoeven te worden gehoord... kan dat proces dus uh, heel snel beginnen. Dus ja. ik verwacht dat het uh, binnen nu en uh, ja, twee maanden toch wel, uh, wel weer rolstaat. gaat uh, aanvangen. Ja. Juist. Even uh, resumeren, Jeroen. Uh, de, de preliminaire um, verweren die mogen dus gehouden worden. En als die slagen, gaat dus de hele handel niet door. Dan is het eindproces. Dan wordt Wilders dus ja. ook niet vrijgesproken... wat hij graag wil. He? Dat is zijn ja. uitgangspunt bij dit uh, geheel. En mocht de zaak wel uh, opnieuw worden. Worden, dan hebben we dus in ieder geval drie verhoren. Dat zijn Jansen, Schalke en Bertus Hendricks. En dat Helemaal komt, correct, goed en, samengevat. En dat komt dan ook weer neer op wat ik jou vanochtend al op deze zender hoorde zeggen. Namelijk dat etentje dat plotseling een diner is geworden. Dat deze rechter klaarblijkelijk aan die mogelijke beïnvloeding van die rechter dus veel waarde hecht. Ja, absoluut. Dat hij in ieder geval wil weten wat er is gebeurd tijdens dat etentje. En hij zegt ook, de Rijksrecherche heeft er weliswaar al onderzoek naar gedaan en gezegd, er is helemaal geen sprake geweest van beïnvloeding. Maar aangezien deze rechtbank uh, de uitslag van de Rijksrecherche uh, nog niet had ontvangen op het moment dat de zitting uh, vorige week maandag begon, zeggen ze nu, amshalve willen wij deze drie dus op de zitting, dus niet bij de rechtercommissaris, echt op de zitting in de openbaarheid horen op het moment dat de inhoudelijke behandeling van het proces begint. Ja, vermoedelijk omdat het een heel gevoelig proces is en dat iedere vorm, of iedere vorm van mogelijke belangenverstrengeling of het uitoefenen van druk uh, moet worden voorkomen. Exact, want het is natuurlijk zo dat deel 1 van het proces stuk liep op dat etentje. Exact. En uh, deze rechtbank die wil voorkomen dat, uh, dat buiten de openbaarheid... er onduidelijkheid zou uh, gaan bestaan over dat etentje. En dus moet het ter zitting gebeuren. Jeroen de Jager, NOS-collega. Hou ons op de hoogte ook als we straks terug zijn. En van de uh, hervatting van het proces. Wanneer dan, uh, laten we zeggen, de agenda's worden getrokken... en uh, okay, de zaak is. weer opnieuw op de rol komt. Zal ik doen, Sven. Dankjewel voor dit moment. Straks vandaag, valend deinsdag, opent... Een nieuw hotel z'n deuren. Het Echtscheidingshotel. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Maar funny Valentine... Of je nou 10.000 man in dienst hebt... of helemaal in je eentje een bedrijfje draaiende houdt... je bent altijd wettelijk verplicht om je voor veel geld... aan te sluiten bij de Kamer van Koophandel. U denkt misschien... Dat zal er wel ergens goed voor zijn. Maar dat is niet zo. Zelfs de directeuren van alle Kamers van Koophandel in Nederland... hadden een paar jaar geleden geen enkel benul... wat het maatschappelijk nut van hun eigen organisatie was. Daarom gaven ze het in Utrecht gevestigde adviesbureau N. Samson... de opdracht om voor de gezamenlijke Kamers van Koophandel... te bedenken wat het bestaansrecht ervan was. En daar kwamen ze bij adviesbureau N. Samson niet uit. Ze konden daar zelfs tegen het meest riante adviessalaris geen enkele reden bedenken waarmee het nut van die club... zomaar duidelijk werd. Een geliefde goede kennis van me... werkt bij dat adviesbureau en hij belde me op met de vraag... eet jij graag, op kosten van een ander, in een sterrenrestaurant? Nou, ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik had mijn jas al aan. Mag de vrouw ook mee, vroeg ik aan Gerard... Dat mocht niet. Het was de bedoeling dat een select aantal mensen... waarvan het adviesbureau en Samson vermoeden... dat ze, onder het genot van een Chateaubriand... op een symfonie van wintertruffel... wel eens op een goed idee konden komen... in dat sterrenrestaurant, voordat het adviesbureau... zou gaan bedenken wat de Kamer van Koophandel zelf ook niet meer wist. Wat het bestaansrecht van die organisatie was. Ik had geen zin om alleen zonder mijn vrouw te gaan... dus liet dit rijkgevulde glas aan mij voorbij gaan... en ik heb Gerard nooit meer gevraagd of de sterrenrestaurant DenkTank... ten behoeve van de Kamer van Koophandel nog met een verlossend idee is gekomen. Ik vermoed eerlijk gezegd van niet, want de Kamer van Koophandel... doet het op de dag van vandaag niets wat het bestaan... van zo'n geldverslindende organisatie rechtvaardigt. U denkt nu misschien even. Henk, het is toch Valentijnsdag vandaag? Dat is het inderdaad. Maar dat betekent vanzelfsprekend niet dat we alles maar moeten bedekken. met de mantel der liefde. Zijn Henk Westbroek morgen, dinsdag, het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. MISS Brian Shaw, Mishmash. Vier minuten voor half elf, dames en heren. Wie een einde wil maken aan een huwelijk, kan vanaf vandaag terecht in het Echtscheidingshotel. In een aangename omgeving staat een team deskundigen klaar om binnen een weekend een pijnloze scheiding te regelen. Jim Halvens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van dat echtscheidingshotel.nl. Nog meer leuke voorstellen op Veratijdsdag. Wat zegt u? Nog meer leuke voorstellen op Vadijsdag? Nou, dit lijkt mij. Het is een aardig voorstel. In die zin is het. Uh... Nou, waarom wij het op Valentijnsdag introduceren is omdat mensen bij Valentijnsdag natuurlijk goede herinneringen hebben. En ja, een echtscheiding blijft en is natuurlijk een hele vervelende gebeurtenis. Daar ja. kunnen wij ook niks aan doen. Nee. Maar wij zijn er goed in en in gespecialiseerd om van, ja, om, op het moment dat de, de beslissing is genomen... om er dan ook iets ja, op een positieve manier voor te zorgen dat mensen snel weer verder kunnen gaan... en dan weer aan leuke dingen kunnen gaan denken. Ja, dus als je van je vrouw af wilt, dan zeg je, of van je man, dan zeg je... schat, kom, we gaan lekker een weekendje naar het echtscheidingshotel. En dan, wat gebeurt er dan? Kom je daar bij u binnen? Nou, op, op het moment dat mensen daarvoor kiezen, inderdaad, dan kunnen zij uh, een arrangement bij ons boeken. En dan gaan wij ja, vakkundig en goed met een team van professionals zorgen dat, dat, uh, ja, dat wij het compleet gaan verzorgen. In ja. het kort komt het erop neer dat het echtscheidingshotel staat voor een scheiden in hotel tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dat met, met een team van professionals. En in een weekend leggen wij de complete basis voor de echtscheiding. Juist, dus in plaats van een spa of een sauna in de kelder, hebt u dan een batterijadvocaten zitten? Onder andere. Niet alleen advocaten, maar ook makelaars. En ook als het nodig is, en dat bepalen we op basis van de inteken. een psycholoog. Uh, ja, waar behoefte aan is. Dan zorgen we ervoor dat we dat uh, ja, in één weekend keurig in elkaar zetten. Ja, maar goed, dan moeten de rechter zich er toch nog over buigen. Dat klopt inderdaad. Ja, inderdaad. Wij maken een echtscheidingsconvenant op ja. en dat wordt dan uiteindelijk ingediend. Maar het is wel zo dat in dat weekend alles, en het is natuurlijk ook belangrijk dat beide, zowel de man als de vrouw het ermee eens zijn, hè? want anders dan wordt het een vechtscheiding. En in dat geval, dan moeten ze alsnog naar onze kantoren in Nederland komen, dan is het een andere insteek. Maar wij maken in dat weekend het echtscheidingsconvenant op en dat wordt ingediend. Ja. Zeg, um, waarom moet je daarvoor eigenlijk in een hotel gaan zitten? Omdat wij heel vaak de klacht kregen... wij, wij zitten al een, een behoorlijke poos in toen wij uh, echt scheidingen... en vaak werd er gezegd op het moment dat we gaan scheiden... ik kom niet meer aan mijn baan toe, ik kom eigenlijk nergens meer aan toe... het, het is een, een chaotische tijd... En uh, steeds vaker zagen wij dat de behoefte kwam van nou, mensen vinden het prettig om ja, in een relatief korte tijd goed geïnformeerd te worden en op die manier dan hun scheiding te kunnen regelen. Ja. En dat hebben we ook al getest, dus we hebben ook al een aantal hotelscheidingen gedaan en dat is heel goed verlopen. En dat, uh, ja, dat was de reden waarom we hebben gezegd van hier gaan we gewoon uh, definitief nu mee aan de slag en ja. vandaag... Uh, zijn we gestart. Ik zei net, het hotel opent zijn deuren, maar het is een internethotel. U kunt naar verschillende hotels, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, we hebben er niet voor. Ge... Ooit is het idee wel ontstaan dat we dat wel wilden, maar goed, het investeren in hotels, dat, dat kunnen andere mensen beter. Ja. We hebben gezegd, bij ons is het mogelijk om het arrangement te boeken en dan hebben mensen ook nog de mogelijkheid om zelf de keuze te maken ja, waar ze dat dan willen ja. en wat ze prettig vinden. Goed, eh, kost het? Wat kost het? Nou, dat, een arrangement is te boeken vanaf 2500 euro en dat is dan inclusief het hotel. Goed, en als je dan plotseling besluit om niet te gaan scheiden, namelijk dat je elkaar weer helemaal tegenkomt in dat hotel van nu? Nou, als dat, als dat zo is, dan dat zou het zo mooi zijn, dan is het in dat geval, uh, dan komen wij er altijd uit. Geld terug? Want als het helemaal goed komt en ja. de mensen blijven bij elkaar, wat ja. mij betreft zeker. Goed zo, Jim Halvens, directeur van het Echtscheidingshotel.nl. Vandaag gaat het open op Valentijnsdag. Ik dank u wel. Het is half dank elf, wel. dames en heren. Hoogste tijd om het woord te geven aan Prem Radakishun op deze Valentijnsdag. Prem. Goedemorgen Sven, wat ben je toch een lieve man. Ik doe helaas niet mee aan Valentins geblabla. Maar goed, het is tenminste... Mag ik je dan een goede dag verder wensen? En uh, leuk luisteraars is ook dat we zo meteen gaan praten... over iets veel belangrijkers wat vandaag gebeurt. Dat is de zitting bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Want als de Centrale Raad van Beroep... vonden ze van de rechtbank bevestigt, dan hoeven Turken in Nederland nooit verplicht in te burgeren. En dan ben ik benieuwd wat de politiek dan gaat doen. Maar dat hoort u allemaal. Nadat Jan van den Putten... Oh ja Jan, ook nog een prettige Valentins... Voor zover dat het nog nodig is, toegewenst u het laatste nieuws vertelt over Blondie en zijn rechtszaak. Radio 1, het NOS-journaal, Wilders-advocaat Moscovic, mag van de rechtbank raadsheer Ton Schalke, Bertus Hendricks en Arabist Hans Jansen oproepen als getuigen. Het is volgens de rechtbank niet duidelijk of aan het diner waar die drie bij waren gevolgen zijn verbonden. Het is onder meer de vraag of de Arabist tijdens het diner beïnvloed is door Schalken. De raadsheerslid van het gerechtshof dat het OM opdracht gaf Wilders te vervolgen. Wildersadvocaat Moskovic wilde nog meer getuigen horen, maar dat vindt de rechtbank niet nodig. En die rechtszaak wordt zoals verwacht overgedaan.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 En het Egyptische leger heeft de laatste demonstranten op het Tahrirplein in Cairo... een ultimatum gesteld om te vertrekken. Op het plein staan nog een handjevol demonstranten. Als ze niet snel vertrekken, worden ze opgepakt, zegt het Egyptische leger. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Prem Rem Remradakation. Goedemorgen luisteraars. Het is maandag 14 februari 2011. De dag waarop miljarden worden verspeeld aan het commerciële Valentijns Blabla. Bla. De dag waarop Blondie weer in de bramshow figureert. Daar hoort u veel over op de radio, u zult er veel van zien op tv, Elisa in de krant en op internet. Maar hier in Utrecht bij de Centrale Raad van Beroep is er een historische rechtszitting. Als deze hoogste rechters het vonnis van de rechtbanken in Rotterdam en Roermond bevestigen, hoeven Turken in Nederland niet verplicht in te burgeren. Wat de politiek u ook heeft beloofd in de afgelopen acht jaar... internationale verdragen binden ze. Ik vind dat heel goed. Nederland is onderdeel van de internationale gemeenschap. Daar verdienen we heel veel geld mee. En dat is belangrijk voor een mondiale rechtsgemeenschap. En wat politici ook wou willen, het recht moet zegenvieren. Wat vindt u? Moeten Turken vrijgesteld worden van verplichte inburgering conform de verdragen? Al zegt u nee hoor, wij in Nederland hoeven ons niet aan verdragen te houden. Bel me op 0800-1121, mail naar ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Utrecht op het parkeertrein achter de Centrale Raad van Beroep. U mag langskomen als u het kunt vinden. U moet bij de jaarbeurs rechtsaf recht doorgaan of anders bij de Centrale Raad van Beroep achterom komen. Maar u kunt ook bellen op 0800-1121... mailen naar primtimeapenstaatntr.nl... of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. De vraag is, moeten we niet gewoon stoppen... met de verplichte inburgering van Turken en de verdragen naleven? En dat bespaart ons schande van teruggefloten worden door de rechter... of zegt u prim... Je kletst uit je nek, zoals gewoonlijk. We moeten gewoon hier de wetten doorvoeren die wij willen. En we moeten lak hebben aan verdragen. Dat is Starkan, uh, u weet het wel, met de grote heer uh, Kiskis. Hij zit nu binnen, zijn zaken te pleiten voor de Centrale Raad van Beroep. Maar zojuist vlak voor de uitzending sprak ik advocaat Ali Durmoes. Advocaat Ali Durmoes, het is vandaag 14 februari. We staan voor de deur van de Centrale Raad van Beroep. Waarom is vandaag een heel belangrijke dag? Omdat het vandaag eigenlijk in principe gaat om de vraag of Nederland nog wel een rechtsstaat is... En dat heeft te maken met het feit dat elk land een internationaal verdrag moet respecteren. En dat doet Nederland niet in de kwestie van de inburgering van Turken. En voor de duidelijkheid, waarom zijn Turken anders dan andere buitenlanders die naar Nederland komen? Omdat destijds met de EEG en nu de hele Europese Unie is afgesproken met Turkije... dat Turken gelijk worden behandeld als EU onderdanen dat staat zwart op wit, daar heeft Nederland ook wel getekend. Dat is het uh, Turks associatieverdrag van... Uh, wanneer is die precies? Uit 1963, maar die is aangevuld in 1970, in 1980, in 1995 en ook nog eens in 2004. Dus die is nog heel actueel. Ik ken jou van heel lang geleden, 2005. Toen was je al bezig. Dus je hebt jarenlang je verzet op grond van het. Jij en je cliënten op grond van het Turks associatieverdrag. dat Turken in Nederland geen inburgeringscursus hoeven te volgen. Hoeveel rechters hebben inmiddels jou gelijk gegeven? Nou, dat zijn drie meervoudige kamers geweest. Dat is negen rechters in totaal. Twee van de Rechtbank Rotterdam, twee meervoudige kamers. En ook Rechtbank Roermond, ook een meervoudige kamer. En vandaag sta je bij de Centrale Raad van Beroep, dat is de hoogste rechter in dit gebied. Wat is de inzet? De inzet is of uh, de minister en de gemeente de inburgeringsplicht nog wel kunnen opleggen aan Turken. En ik ben van mening dat dat uh, niet kan. En uh, ik denk dat als de Centrale Raad van Beroep puur naar het recht kijkt... dat die uitspraken van de rechtbanken gewoon in stand blijven. Dus dat we zeggen dat al die mensen die loepen te schreeuwen vanaf minister Verdonk nawen, al die mensen die zeiden Turken moeten inburgeren, Turken moeten inburgeren... nu ook de PVV, de VVD, dat met het Europees verdrag in de hand... het Turks associatieverdrag met Europa, alle Turken... in kunnen zeggen, bekijk het maar. Uh, dat klopt, uh, het is uh, precies zoals je het zegt, ja. Maar, maar, maar, maar Ali, dat wil zeggen dat je dus in de rechtszaal, want er zijn provinciale statenverkiezingen, nu iedereen brult van alles. Jij bewijst weer dat de Nederlandse rechtsstaat uh, uh, alle politici die allerlei idiotie brullen tot stand kunnen brengen. Uh, dat klopt ook en dat komt omdat na 2002 uh, sprake is van een beetje populisme, vooral in de Tweede Kamer. Ook de politiek is destijds gewaarschuwd, inclusief minister Verdonk. De Europese Commissie heeft gezegd dat het niet kan. Maar ja, als men koppig blijft en het toch wil doorzetten... dan uh, beslist uiteindelijk de rechter erover. Maar uh, dus iedere Turk die op grond... Uh, want een Turk wordt beschouwd als een werknemer... gelijk aan andere EU-onderdanen, dus gelijk een Nederlandse werknemer. Ja, dat klopt ook. En die moeten gelijk worden behandeld. Het, het is heel simpel. Als een Roemeen of een Bulgaar... Uh, geen uh, inburgeringsplicht heeft, dan heeft een Turk dat ook niet. Dat is zo afgesproken. Maar nu is het grappig, het is simpel. Ik ben zelf uh, jurist, ik heb het verdrag gelezen. En uh, in 2002 dacht ik al, niemand kan deze door moest stoppen. Uh, nu komt het bij de Centrale Raad van Beroep. Ik ben de enige pers die hier staat. Nou, ik denk dat dat misschien te maken heeft met uh, een andere uitspraak... van een andere rechtbank vandaag, in zaak uh, meneer Wilders. Ja, maar het gaat er mij om, Ali. Dit is een strijd die je al jaren voert. Die belangrijk is voor gro die grote politieke gevolgen heeft. Hoe komt het dat niemand eroverheen struikelt? Nou, ik geloof dat na de uitspraak van de rechtbank wel mensen eroverheen zijn gestruikeld. Maar uh, vandaag, uh, misschien is het wel een beetje angst. Wanneer gaat de centrale... Hoeveel zaken worden hier behandeld? En wanneer doet de centrale raad van beroep uitspraak? Het uh, zijn drie zaken die vandaag worden behandeld in hoge beroep. En het kan nog wel zes weken duren voordat de raad uitspraak doet. Beloof je me dat als je de uitspraak van de raad van beroep hebt... dat je in primetime komt vertellen wat de uitspraak is? zal ik zeker doen, ja. Normaal moet ik de onafhankelijke journalist uithangen, maar dat ben ik niet. Ik ben een man met de mening. Ik vind het geweldig wat je doet en ik hoop dat je wint. Omdat je daarmee laat zien, pak dat Soet Servanda, een overeenkomst blijft. Overeenkomst moet nagekomen worden, dus ook een, over, een internationaal verdrag. Um, en hoe denken dat de... Want dit heeft ook gevolgen voor andere landen als Duitsland en, en, en andere landen... waar men ook maatregelen wil nemen voor de inburgering. Maar die landen die respecteren het recht wat meer. Want na aanleiding van uitspraak van het Europees Hof van Justitie... heeft bijvoorbeeld een land als Denemarken... toch ook niet uh, een heel liberaal land ten aanzien van vreemdelingen... die heeft uh, namelijk de eigen wetgeving ten aanzien van de inburgering... al aangepast met betrekking tot Turken. Alleen Nederland blijft koppig. Dus, de, uh, de, mag ik het zo samenvatten, Ali? zorgt ervoor dat de Turken weer een uitzonderingspositie krijgen. Ja, dat klopt helemaal. Ik ga ervan uit dat de Centrale Raad van Beroep een uh, juiste uitspraak zal doen. Kan je me uitleggen, Nebahat Arbayrak is zelf van Turkse afkomst. Ze was staatssecretaris, Ander, uh, de, regering, de vorige regering met de PvdA. Waar wouden ze ook gewoon naar die Turken moesten inburgeren? Ja, maar die zit natuurlijk in een andere positie binnen de partij. En ik denk dat, dat politiek gezien, uh, zij is zelf ook jurist, dat weet ik... maar ik denk dat politiek gezien dat het niet opportun voor haar was... om zich daar echt tegen te verzetten. Maar wat ik niet snap, Ali, alle politieke partijen, vanaf D66 die in het kabinet zat met Verdonk P van de ACD, AVVD. al die politieke partijen vonden dat de wet geschonden moest worden. Uh, dat klopt. Populisme. Er uh, was één Kamerlid die uh, tegen had gestemd, een andere jurist, mevrouw uh, Fatma Kosharkaya van D66. En op de, maar, maar ik snap dus niet dat de hele Tweede Kamer van al die grote politieke partijen... gewoon heeft gezegd, we hebben een verdrag... en we moeten als internationaal land een verdrag respecteren... en dat niet gedaan hebben. Kan je me dat uitleggen? Ja, dat kan ik heel simpel uitleggen. De angst voor de hete adem van uh, populistisch rechts... het uh, gezondes volks, volksempfinden, zullen we maar zeggen. Nou, veel succes. Tot hoe laat duurt die zitting? Nou, ik denk dat die wel anderhalf, twee uur duurt. Nou, Oké, okay, veel succes vandaag en ik hoop dat je wint. Ja, jullie ook veel succes en goede uitzending. Dankjewel Ali. Dat was Ali Durmus, de advocaat die met het recht in de hand streedt. Uh, het, het verdrag het, voor de duidelijkheid luisteren als het gaat om het Turks-Europees associatieverdrag. En het kabinet wil dit verdrag wijzigen. Maar om het verdrag te wijzigen, moeten de 26 andere EU-lidstaten en Turkije instemmen met de wijziging daarvan. Goedemorgen Hilbrand Naween. Goedemorgen Prem. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed, gelukkig. Nou, ja, Ik vind het ontzettend leuk dat je even in de uitzending wilde komen. Ja. Want jij stond aan het begin hiervan, wat later door... Van de wet, ja. Ja, van de wet. Hilbrand, je bent zelf jurist, je bent advocaat ja. geweest. Ja. Hoe haal je het in het hoofd om zo internationale verdragen te schenden? Ja, kijk... Uh, op zichzelf gaan verdragen voor wet. Hè. Dat, staat niet al, dat, staat, dat is niet alleen zo, maar dat staat zelfs in de Nederlandse grondwet. Uh, dus uh, verdragen gaan voor. Maar ja, als je zo'n wet tegen elkaar timmet... en toen was de tendens dat ja, toch het belangrijk is voor, uh, voor uh, allochtonen... dat ze zouden inburgeren in Nederland. Ja, toen is die wet... Uh, die, die wet ziet niet alleen op uh, Turken... maar die zag natuurlijk ook op een heleboel andere vreemdelingen. Maar vind je het geen omissie van jou en je departement... dat jullie toen vergeten waren dat er een Turk... Europees associatieverdrag was. Ja, dat verdrag dat kennen we al veel langer, want inderdaad, dat is al uit de jaren 60 tot en met 80 hebben we wel veel mee te maken gehad. Ja, en dat verdrag dat is niet altijd heel even duidelijk. En, uh, maar ja, nu wel, omdat het Europese Hof uitspraken heeft gedaan waarbij gezegd wordt dat uh, Turken niet gehouden kunnen zijn aan een uh, inburgeringsplicht. Dus wat zeg jij dan, Hilbrand Naween, ja, als jurist? Ik, ik, ik denk inderdaad dat, uh, dat uh, Nederland zich moet houden aan dat uh, uh, Europees associatieverdrag met Turkije. En dat uh, voor Turken geen verplichte inburgering geldt. Blijf even aan de telefoon, want jouw opvolgster, luisteraars, ik ben heel trots we zijn. thans collega columnisten in de pers. En ja. ik ben het heel vaak oneens met haar, maar ze is een vrouw die geen enkel debat schuurt. En altijd wel deelneemt aan het debat. Goedemorgen, mevrouw Verdonk. Goedemorgen Prem, eventjes, uh, ik schrijf voor de spits hoor, volgens mij jij ook. Ja, daarom is een collega-columnist. Ik zei de pers, Ik ja. zei de pers. Oh, ik, de pers. ik bedoel, oh wat een fout van me. Ik schreef op <laughs> dinsdag, u schrijft op vrijdag. Het uh, is <laughs> goed dat u me corrigeert. Mevrouw Verdonk, u bent minister geweest, u hebt gehamerd op die inburgeringscursussen. Het heeft ja. heel veel moeite gekost. En nu hebben we die uitspraken van de rechtbank. En u hoort wat Hilbrand Nawent zegt. Vindt u nou ook dat Turken niet meer moeten inburgeren verplicht? Ja, ik word af en toe zo moe van dit soort discussies. Ik denk, nou, als al die Turken die hier nou willen wonen... gewoon zelf Nederlands leren, omdat ze gewoon ervoor kiezen om in Nederland te wonen. Nou, als je hier wil wonen, dan leer je de Nederlandse taal... en hou je aan de Nederlandse waarden normen. Als we daar eens beginnen en uh, mensen zouden dat gewoon zelf doen, dan hadden we helemaal dit soort uh, problemen niet. Alleen we lopen steeds aan tegen een aantal mensen die dat niet willen en dan moeten wij ons weer in allerlei bochten vervringen. Ja, maar nu is mijn vraag. U was een, een bestuurder, u heeft uh, uh, gehamerd erop en u loopt steeds tegen de wettelijke of verdragrechtelijke grenzen aan. We... Ja, maar dan opzeggen dat, uh, opzeggen dat verdrag. He, dat verdrag is gemaakt in de tijd uh, waarin de wereld er nog heel anders uitzag. Niemand had kunnen vermoeden toen dat er zo ontzettend veel Turken... Uh, nou, in ieder geval wisten we toen dat er een aantal naar Nederland kwamen... ...maar dat ze hier ook anders zouden blijven en dat ze zich hier zouden vestigen. Dat is wel gebeurd. Dat zijn er meer dan 300.000. En het is gewoon belangrijk dat die mensen meedoen. Dat is belangrijk voor henzelf en dat is belangrijk voor de samenleving. Maar... Nou, en als mensen dat dan niet willen... Ja, wat mij betreft, ik moet er niet aan denken dat ik in een land woon uh, waarvan ik zeg van nou, ik ben hier wel, ik hou mijn hand op, maar ik spreek, maar, ik spreek gewoon uh, de taal van het land van herkomst en ik doe niet mee. Ik moet daar niet aan denken. En gelukkig heel veel Turken en Marokkanen en anderen ook niet. Maar er is een groep die dat niet wil en dan moeten we ons in allerlei bochten wringen om te zorgen dat die mensen Nederlands uh, gaan, uh, gaan leren. Ik ik. Ik vind het te gek van woorden. Kijk, de rechter kan nu niet anders. De rechter heeft zich gewoon aan de wet te houden. Ik vind dat de politiek dan aan zet is opzeggen dat associatieverdrag. Laat dit kabinet nou die stoere talers omzetten in daden. Maar mevrouw Verdok, om dat verdrag op te zeggen... dan moet u bijna, uh, u, zegt, u zegt zelf, uit de EU zetten. Want het is een EU-verdrag en Nederland kan het niet eenzijdig opzeggen... zonder de Europese nee. verdragen op te zeggen. Nou is Nederland wel meer voorloper geweest. Bedoel Ik herinner mij... Uh... Dat uh, uh, Pim Fortuyn hier al is uh, begonnen en uh, ik ben ermee doorgegaan uh, om te praten over uh, de mankementen van uh, de uh, multiculturele samenleving. Zelfs Paul Scheffer is daarin uh, in, uh, uh, meegegaan en heeft daar uh, hele uh, interessante dingen over gezegd. Nou, je ziet nu dat hetzelfde gebeurt uh, eigenlijk in, uh, in Duitsland uh, bijvoorbeeld. Uh, dat er. Uh, andere landen zijn waar die multiculturele samenleving... gewoon eens ter discussie wordt gesteld... ...en ook de uitwassen bekeken worden. Mevrouw Verdonk, sorry dat ik u onderbreek... ...maar even op het punt te blijven. Brand Naarwijn zegt net Prim... ...we moeten ons neerleggen bij die wet... ...laten we die Turken uitzonder van die verplichte inburgering. U zegt, uh, in een tussenzin, maar heel belangrijk... ...de rechter kan niet anders en zal het toewijzen. Moet de conclusie dan zijn dat zolang het verdrag niet opgezegd is... ...ook Rita Verdonk vindt dat Turken geen verplichte inburgering moeten hebben? Nee. Want iedereen die in ons land woont, die dient gewoon mee te doen in, uh, in de samenleving. En ik vind dat een belangrijke prioriteit dan te zeggen... we hebben nog een verdrag, dat is uit 1963. Toen was de wereld heel anders en dat gaan we volgen. Nou, Wil... dan nog maar een aantal, uh, een aantal rechtszaken. Net zolang tot de politiek in staat is om te zorgen dat we van dit verdrag afkomen. Wilt u alstublieft aan de lijn heel heel Nawein, jij en u en u opvolg... Ja, we kennen elkaar. Jij en je verschillen verschillen hierin van mening. Hoe zou jij het aanpakken? Nou, kijk, kijk in die Rita Verdonk heeft wel gelijk, maar niet op juridische gronden, want juridisch kan het niet gewoon. En het verdrag gaat boven wet, zo staat het in, de, in onze grondwet, dus dat kun je nagaan. Uh, maar dat het wenselijk is. Dat Turken inburgeren in Nederland en de taal spreken, is natuurlijk heel erg van belang voor werk en voor onderwijs. Dat ze dat doen, dat is zo. Maar het kan juridisch niet afgedwongen worden en het verdrag opzeggen. Nou, dat zie ik helemaal niet gebeuren, want uh, het verdrag is een voorloper op eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie. En uh, uh, dat zie ik niet zomaar. Ik heb hier een extra op... reden om het niet te doen. Toch een extra reden om het op te zeggen. Toch, ja, ik hoop okay, dat jij niet ja, bij mijn... de Europese Unie Ik dacht jij ook niet, Hilbrand. Nee, ik ook, dat klopt. Dat klopt maar... Maar uh, daar is nog wel een hele, uh, hele lange weg te gaan om uh, Turkije uh, uh, af te houden van, van het lidmaatschap van de Europese Unie. Uh -huh. Heel branden, Naween, hartstikke bedankt dat je aan de telefoon wilde komen. Succes met wat je verder doet. Goedemorgen Adam Gunay. Ja, goedemorgen. Uh, Adam, uh, he, ja. wat voor werk doe je? Nou, ik doe, het, ik doe het op het ogenblik uh, uh, vrijwilligerswerk. Uh -huh. uh, dat is uh, zeg maar. Uh, uh, ik heb ook uh, bij de buurtpreventie gezeten, maar uh, ik doe nu meer huisdra huisdrama's met... Uh, maar je was ook tolk, heb ik begrepen, Adam. Uh, ja, vri vrijwillige tolk, okay. ook bij de rechtbank. En jij hebt verplicht die inburgeringscursus ja? moeten volgen, hè? Nou, nou, meneer, ik zou wat zeggen, ik heb net even wat geluisterd, net ook. Uh, ik, ben er, ik ben er met sommigen niet mee eens. Ik heb de eerste meegemaakt, de inwereldburgering, hier in Vlaardingen. De eerste die hier aan begonnen zijn. Mm -hmm. Kijk, een paar jaar terug, voordat de wet was, uh, ben ik met andere mensen naar de gemeente Vlaardingen gegaan. En toen hebben ze gezegd, werk je? Oké, okay, werk gaan voor. Maar nu, nu moeten mensen, die werken al zeg maar, uh, 15 uur per dag, verplicht zijn werk aan de kant leggen om in te burgeren. Meneer Gounay, even een ogenblikje. Ja. Mevrouw Verdant, kijk. Meneer Gounay is helemaal voor Nederlands. Hij kan goed klagen in top-Nederlands. Waarom moest deze man nog verplicht inburgeren? Deze man die praat toch Nederlands? Ik, bedoel, uh, ik zeg niet dat deze man verplicht moet, uh, moet inburgen. Verplichte inburging is voor degene die nog niet Nederlands praten. Daar is die verplichte inburging voor. Nou, deze man doet uh, mee, doet vrijwilligerswerk. Nou, ik zeg je bent om toe dat hij nog eens een uh, leuke betaalde baan krijgt. Dus ja, ik zal dan. Maar Adam, welk jaar moest jij ja. verplicht inburgeren? Ik, ik, ik moest in uh, 2008 verplicht inburgeren, maar... maar... Komt ik ben ook naar de vergadering van de gemeente gegaan als tolk voor de verenigingen en stichtingen en toen heb ik de vraag gesteld aan mevrouw Annie Attema dat was oude wethouder van Vladingen hè? en die, die, ik heb haar gevraagd van mevrouw Annie Attema wat gebeurt er met mensen hè, die al ingeburgd is maar mevrouw Attema zei toen uh, meneer Gunay, we gaan ze oproepen degene die kennen hè? Uh, lezen schrijven begrijpen die krijgen zeg maar uitzondering en dat is bij mij niet gebeurd is dat bij jou wel of niet gebeurd? Wat zegt u? Is het wel of niet gebeurd? Het is niet gebeurd. Ze hebben dus... gewoon gelogen tegen mij. En wanneer ben je daarna verplicht gaan inburgeren? Nou, ik moest, ik moest dus in 2008 gaan inburgeren. Toen heb ik... Kijk, ik zeg nogmaals, ik ben niet tegen voor inburgeren. Hè? Mensen die de taal niet kennen... Dan moeten ze iedereen gaan pakken. Aan, aan mijn maar vraag ik, is, Adam... Ik... Als jij had geweten ja? dat je bezwaar kon maken... op grond van het Turks-Nederlands associatieverdrag... zou je dat hebben gedaan? Ja? Als je wist dat je bezwaar kon maken op grond van dat associatieverdrag... tussen Turkije en de ja. Europese Unie, zou je dat hebben gedaan? Nou, moet je opletten. Dat, dat, dat, dat, dat, dat ben ik erachteraan gegaan. Ook bij de ombudsman. Uh, he, gemeentelijke ombudsman ben ik ook geweest. Ook bij de maatschappelijke werk. Toen hebben ze gezegd, ja, uh, uh, meneer Gunay, uh, het is verpleeg. Maar later kwam ik, toen heb ik getekend... He, Later kwam ik achter dat het, er is een gedrag tussen Turkije en Nederland... door een Turkse advocaat bij de consulaat hebben ze gezegd... je bent niet verplicht. Oké, okay, meneer ben Gunay, verplicht. hartstikke bedankt ja? dat u aan de telefoon wilde komen. Kortom, de tip is voor alle Nederlanders van Turkse afkomst... als u oproep krijgt, maakt u bezwaar. En mevrouw Verdonk, ik ja. zal u wat tweets voorlezen... Uh, top dat je dit aan de orde stelt, zonder Europa worden we een bananenrepubliek. Uh, ben Roes zegt inburgeren ja natuurlijk, maar niet verplicht tegen de wetten in. Toch kan hij zich voorstellen dat de overheid die mensen dient te helpen, die enige druk ook zou willen kunnen. Misschien moeten we iets minder juristen erop loslaten, maar echte mensen. Uh, Leo zegt, ik ben voor dat Nederland zich aan internationale verdragen houdt, net als u. Maar ik vind wel dat u met twee maten weet. Vrijdag gaat u een item over speciale dorpen voor tuig. En was u was erg enthousiast over een wethouder. Nee, het was geen speciaal dorp voor Teug. Het was een wethouder, Leo. Die mensen wilden weren uit bepaalde buren, buurten... En daarmee schoon men ook internationale verdragen. En daar heeft die wethouder toe van gezegd: laten we kijken hoe ver het gaat. Maar het was een begin. Dus ik ben niet voor het schenden van internationale verdragen. Dan moet u dat Europees recht maar aanpassen, zegt Ari. Een Turk die niet inburg en de taal niet kent, zegt zichzelf volkomen buiten de Nederlands werkende maatschappij. en kan hooguit bij de Turkse bakker of schwarma-tent aan de slag. Dat werkt segregatie aan de hand. En aparte landjes binnen de Nederlandse samenleving zijn niet gewenst. Niels Bosman zegt: het zou veel beter zijn als men nu in energie zal steken in de echte problemen... ...van de drop-out, zowel bij allochtonen als autochtonen. De oorzaak van de problemen ligt bij de opvoeding. Slechte opvoeding is de oorzaak. Goedemorgen, mevrouw Van Bornstein. Ja, goedemorgen, meneer. Ben, uh, mijn vader was een illegale Oostenrijker voor de oorlog. Tweede Wereldoorlog. Die heeft zich vandaag één met een woordenboek Nederlands geleerd. Ik vind die hele inburgeringscursus ...kost klauwen met geld... Laten mensen toch zelfstandig verstandig zijn die hier wonen om gewoon zelf Nederlands te leren. Mevrouw uh, Verdonk, mevrouw Van Bornstein maakt een punt uit mijn hart gegrepen. Wat zegt u daartegen? Ik, ik vind dat ik geef u mevrouw helemaal gelijk. Maar was het maar zo'n feest dat iedereen dat gewoon zelf deed. En uh, we lopen steeds tegen mensen aan die dat niet doen. En ja, bijvoorbeeld uh, ouders die dan niet uh, Nederlands uh, spreken... die alleen maar de taal spreken van het, uh, van het land van herkomst. Nou, laten we het even bij Turks houden. Uh, dat is niet goed voor de opvoeding van de kinderen. Uh, ze weten vaak niet waar de kinderen op school zitten. Ze hebben geen eigen plekje gevonden in de samenleving. Hoe kunnen die kinderen het dan... ...gaan redden in onze maatschappij. Nou, daarom alleen al naar je kinderen toe vind ik dat iedereen die hier komt wonen... Eh, ...die het hier wil gaan maken met zijn gezin... ...dat die uh, alleen al uit verantwoordelijkheid naar zijn kinderen zou moeten zeggen... ...ik ga nu die Nederlandse taal leren. Mevrouw Van Borenstein, hartstikke bedankt dat u belde. En ik ben van Surinaamse afkomst en ik kom hier en ja, ik sprak al Surinaams... ...of Nederlands, daarom dat is Surinaams, bedoel, ja. En Europeanen die kunnen zichzelf wel de taal machtig maken... ...en iedereen uiteindelijk die uh, in een ander land gaat wonen. Ja, hartstikke bedankt. Ja, Ik stel het zeer op prijs dat u gebeld hebt. Rolboud Paris zegt: Inburgeren betekent bij ons leren om met vlaggetjes te zwaaien op koninginnendag. Weg ermee de positief partij die altijd tweet zegt: iedere niet-Nederlander dient de integratiecursus te volgen. Dus ook Engeland, USA, Iran of Turkije. Mevrouw Verdonk, een van de slechts geïntegreerde groepen in Nederland zijn de Japanners. Die in amsterdam massale in een kolonie wonen. Die zijn nooit ingeburgerd, burgeren nog steeds niet in. Hun kinderen spreken ook, zitten zit op internationaal. Scholen die zijn echt de eiland in de maatschappij. Ik hoor niemand daar ooit over klagen. Nee, maar het hangt er natuurlijk heel erg vanaf. De Japanners zitten hier over het algemeen op uh, op werkvergunningen. Die komen hier een uh, bepaalde periode naartoe alleen maar om hier te werken. Die zijn niet van plan om zich hier definitief te vestigen en hoeven dus niet in uh, in te burgeren. Maar mevrouw Verdonk, het gaat erom. Het Turks-Europees associatieverdrag ging ervan uit dat de Turken die in Europa woonden gelijk zouden worden behandeld als de Europeanen. En ja. ik begrijp, ik ben het ook met u eens als u zegt... Met, met groepen die achtergesteld zijn door ze de taal te leren. Maar laten we dan die Nederlanders die ook laaggeletterd zijn... of uh, hè, die een Nederlandse nationaliteit hebben... laten we die ook verplicht laten inburgeren... want er zijn hele volkstammen die echt moeten inburgeren. Ja. Maar ik bedoel, we hebben in Nederland gewoon... Uh... Goed onderwijs, en dat zijn allemaal mensen die uh, het onderwijs volgen. En als het om inburgering gaat, gaat het om mensen die ja, dat normale uh, onderwijs niet hebben gevolgd in Nederland. Die vaak op latere ja. leeftijd hier naartoe zijn gekomen. Dus ik vind dat een vergelijkingprem die echt helemaal mank gaat. <lacht> ja, maar dat vinden wij vaak van elkaar. <lacht> <ook> linda. Ja. <lacht> Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou ja, ik, ten eerste ben ik blij dat we het eindelijk gewoon hierover hebben. Maar ik zit met verbazing te luisteren naar mevrouw Verdonk en meneer Nawijn. Omdat ik denk dat het in essentie hier nog steeds gaat. En ik snap alle problemen over inburgering. Maar waar het hier om gaat, is gewoon het gaat om rechten van mensen. En het gaat om verdragen. En in die zin ben ik blij, ik ben zelf Surinaamse, ik woon twintig jaar in Nederland, ik ben blij dat Nederland lid is van de EU. Hoe moet je nagaan wat voor bananenrepubliek het hier zou worden, wanneer mensen als, als, als Verdonk en Nawijn naar eigen behoeften en naar, naar uh, klimaat in het land, ja, wetten naar hun handen zouden kunnen zetten. Dat vind ik gewoon schandalig. Mevrouw Verdonk, dat verdok... kan toch niet? En dat zijn antibiotica's. Yeah. Linda, Linda, nou, die... even ja. mevrouw Verdonk. Mevrouw Verdonk, gaat u gang. Ja. Ja. Ja, ik heb helemaal niet... Uh, ik heb gewoon gezegd dat die rechter de wet uit moet voeren. Ik heb gezegd dat de politiek dan aan wet is en dat het verdrag uh, opgezegd moet worden. Dus dat is heel wat anders dan, uh, dan mevrouw uh, uh, zegt. Ik vind dat de politiek... En waarom gaat het dan, dat uh, verdrag op? Oké, okay, en het verdrag wordt opgezegd? Uh, ja. Want het vindt u niet. Daarom wordt het verdrag opgezegd. Weet u maar hoe dat is toch politiek oh, lendaal? Maar het, Linda, je je dames, dames, dames, mag ik even, Linda? Het gaat om het volgende. Ja. Mevrouw Verdonk staat politiek ergens voor. Ik ben het niet met haar eens. Maar ik kan haar niet uh, zeggen dat ze wollig taalgebruik heeft of onduidelijk is. Daarom vraag ik er ook voor dit programma. Bij Verdonk weet je wat ze zegt en dat ze erachter staat. En ja, er maar ze moet zich wel houden. Mag even Ze moet zich wel houden. Ze moet, zich, ze, moet, ze moet wel een rechtsgevoel hebben. Daar gaat het natuurlijk wel om. Natuurlijk, ze is politica en, en uh, ze is lid van een partij of ze is zelf uh, ja, leider van een partij, die ik ook niet voorsta. Maar waar het om gaat, in essentie, waar we eerst mee beginnen, is het recht. En wat mij dan altijd aan het hart zit en maakt me niet uit wat mensen willen vinden en denken, maar volg wel het recht. En als ik iemand bent nu, die zegt Linda, van afspraak is afspraak, regels zijn regels, recht is, is Linda, recht, mevrouw mevrouw dan vind ik dat ze dat moet zeggen. Ja. Ja, laat, laat mij ook even een grapje maken naar Linda, want Linda had het net over een bananenrepubliek als ik hier aan de macht zou komen. Ja. Nou, volgens mij heeft Linda af en toe banaantjes in naar oren, want ik heb nou al een aantal keren uh, uh, gezegd dat het recht, de rechters er gewoon zijn om een rechter te spreken naar de wetten en de vertragingen ja. die we hebben en dat het dan aan de politiek is, dus aan de, het huidige kabinet... Uh, of aan de Tweede Kamer die daar initiatieven voor kan nemen. om te zorgen dat dat verdrag wordt opgezegd. En wat mij betreft. Linda, Linda, hartstikke bedankt voor het bellen. Linda, hartstikke bedankt voor het, hartstikke bedankt voor het bellen. Hartstikke bedankt voor het bellen. Rita Verdok. Rita Verdonk. Rita Verdonk. Hart, weet u, ik ben het hardgrondig met u eens. Maar waar ik ontzettend van u hou... is dat u het debat niet schuwt. Altijd aan programma's deelneemt en mijn complimenten daarvoor. Dank u wel dat u deel heeft genomen. Ja, graag gedaan, en met Succes met je column. Ja, morgen in de spits en vrijdag... mevrouw Verdonk in de spits. Ik dank alle luisteraars... alle deelnemers en gasten. Dit programma... is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... waaronder veel Turken, de financiers... van de publieke omroep, redactie... Sulema El Galdi, Anouk Tulder en Rien Aarts, productie Hans Twint en Momo Saru... techniek, logistiek en